De drie dagboeken van Anne Frank zijn terug op de plek waar ze werden geschreven in de Tweede Wereldoorlog, in het Anne Frankhuis in Amsterdam. Het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie NIOT heeft ze officieel in bruikleen gegeven aan de Anne Frank Stichting. De vader van Anne Frank liet de boeken na zijn dood in 1980 na aan het NIOT, dat ze uitgebreid heeft bestudeerd. Het Anne Frankhuis heeft veel maatregelen genomen op het gebied van veiligheid en klimaatbeheersing, zodat de boeken veilig kunnen worden tentoongesteld. De drie dagboeken zijn te zien in een nieuwe zaal in het Anne Frankhuis, die op 28 april door koningin Beatrix wordt geopend. De Amerikaanse president Obama heeft zijn reis naar Indonesië en Australië opnieuw uitgesteld. Nu gaat hij pas in juni naar Azië. Het uitstel heeft te maken met zijn plannen voor de gezondheidszorg. De president wil er alles aan doen om die door het congres te loten. Obama zou aanvankelijk vandaag vertrekken, maar dat was al verschoven naar 21 maart. Op korte termijn is de agenda van Obama zo vol dat de Azië-reis nu is uitgesteld tot juni. De hervormingsplannen voor de gezondheidszorg komen mogelijk zondag aan de orde in het Huis van Afgevaardigden. De Groningse politie heeft het signalement verspreid van twee jonge mannen... die mogelijk iets te maken hebben met de recente brandstichtingen in Veendam. Het signalement is opgesteld op basis van verklaringen van mensen... die de twee op een dak hebben zien staan. En dat was in de nacht van zondag op maandag in de Kerkstraat... toen daar een winkel in vlammen opging. De politie wil ook graag foto's en filmpjes hebben... die mensen vlak na het uitbreken van de branden hebben gemaakt... De laatste branden waren afgelopen nacht. Toen gingen een conifere haag en een caravan in vlammen op. Vorige week kwam bij een brand in Veendam een brandweerman om het leven. Het weer, toenemende bewolking met vannacht regen, morgen eerst regenachtig, later droog en 12 graden en na morgen blijft het wisselvallig.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 vanavond in de oude bezetting terug. Helemaal in de oude bezetting. <laughs> Helemaal zelfs, ja. Geen menno. Hij had een verjaardagfeestje uh, met uh, van een van zijn vriendinnen. Een van zijn vele vriendinnen misschien. Mm. Uh, weten we niet, maar in ieder geval, uh, Marcus, volgende week hebben we natuurlijk wel weer het nodige hier in de studio te zitten. Drie ja. man, sterk, zijn ze. Het bruin dat kwam uit de ruimte, dus dat uh, is volgende week donderdag. Dus zijn we er nog niet, want uh, dan hebben we nog iets... Als het goed is, op donderdag 1 april... Last Man of Palau. Ja. En op 8 april komt Contest uh, langs. Tenminste niet in, uh, met een muzikale uh, instrument of wat dan ook. Ik wou niet zeggen. Dat is iets te hard voor je. Dat is uh, iets te hard. Maar we hebben wel iets uh, bij ons vanavond van Contest. Wat, uh, wat we kunnen gaan draaien. Dus dan heb je al een indruk wat, uh, wat dat uh, voor iets gaat worden. Nou, dit uh, was eventjes uh, voor ons even om vingeroefeningetjes te doen. We hebben er twee gehad. Uh, dan moet ik alleen even kijken wat het ook allemaal weer was. Want uh, ja, het, het staat hier ergens. Uh, Afi, ja, Afi. Zeg je niks? Zeg mij allemaal niks. Of is het EFI moet ik eigenlijk zeggen? Ja, waarschijnlijk EFI. Dat ja. zijn Amerikaans. Medicated was dat. En daarachter hoorde je de tweets. Een van de revelaties uit de voorrondes van de Rob Akdaw wordt. Kom uit Alkmaar. Brengen hele leuke, hippe. Rock and roll muziek, eigenlijk in een uh, nieuw jasje. Moet je er eigenlijk bij zeggen. Ze komen uit Alkmaar. Ze hebben uh, ergens in een van de voorrondes een runner-up uh, gehaald, alleen ze mochten niet verder. De beste runner-up was Wave Zero, daar hebben we ook nog wat uh, van. Dat gaan we straks allemaal nog even draaien. En van de week, of een aantal weken geleden, kwam ik uh, op internet, dat is ook iets heel bijzonders: uh, Trip to Dover tegen. Uh, ze zijn uh, flink uh, bezig met, uh, met het een en ander. Uh, ze, ze doen, uh, het is een half-Nederlands, half-Engelse band. Veelal optredens in het buitenland. Uh, in Liverpool, in de befaamde Cavern Club. Daar waar ooit de Beatles hebben op, opgetreden. Uh, daar is Trip to dover ook te zien. Uh, ze hebben iets uh, nagelaten, tenminste... Uh, dat wat de uh, laatste versie, uh, wat, dat hebben ze nu in, hier in, uh, in Nederland nagelaten. Dat zijn een aantal mp3's. En een van die mp3's die ga je nu horen: dat is Runway. For Cuties En dat is een band Marcus, daar heb ik nog nooit van gehoord Waar uh, nee. haal je dat nou weer vandaan? Dat zijn echt van die dingen, die kom je een Amerikaans Alternative Rockstation tegen ja. Ik Lijf... luister heel veel op uh, DI.fm Indie Rock op het werk uh -huh. En daar kom je dit soort dingen tegen ja. Ga je gewoon verder zoeken en download je het en... ja, Heb je die... wat leuks? Ja, nou ja, goed, dit was, uh, was een van De vele singles die ze al hebben uitgebracht singles en EP's, om het maar zo te zeggen uh, Bentje kwam uit Amerika. Heb ik dat goed Amerika, volgens mij. Ja. Als ik het goed heb. Uh. Ja, nou ja, goed. We weten dat uh, nog niet. Misschien dat dat uh, nog iets waar we dan nog eens eventjes achteraan uh, We hebben. Alleen maar een ja, beetje geëikte spul. Dus ja, Seattle. Seattle uh, zie ik onderaan staan. Seattle. Ja. Oh, dat is uh, de, de plek waar bijvoorbeeld Nirvana onder andere vandaan komt en Pearl Jam. Je zou uh, uh, de Walkabouts kunnen. Kwamen er, geloof ik, ook nog vandaan. Maar dat is een beetje een alternatief radiopendje van de uh, jaren negentig geweest. Dit mm -hmm. is het nu. En Deathcap for Cuties. Cutie. Je weet... Het. Alleen Cutie. Cutie. Is er alleen één Cutie? Cutie. En uh, vind, vind ik wel. Oh, Deathcap voor Cutie. Oeh. Oh. Nee, dat dus is echt ja. van die dingen die je vindt op het internet. En dan denk van dat gaan we hier ook gewoon draaien. Kijken of mensen het, uh, of het aanslaat... Als je meer wil weten, ga gewoon even naar www.deathcapforcutie.com 4 Aan elkaar trouwens. Ja. Dan, je uh, dan, vind, dan vind je van alles en nog wat. Uh, daarvoor trouwens Trip to Dover. Dat de was er wat voor jou. Ja, dat is uh, een band die bestaat uit uh, Olga en Johannes Taal. Dat zijn dan de, de twee Nederlanders uh, in, in de band. En de Engelsen worden dan vertegenwoordigd door Lewis Morgan en Rob Finch. En ze komen uh, uit Brighton. Tenminste, dat is wat ze zeggen. Maar er zit natuurlijk een duidelijke Nederlandse invloed uh, van de twee... Uh, Nederlanders in, de dame in, in de heer uh, Wel overigens was dat uh, heel duidelijk het uh, stemgeluid van Johannes Taal bij dat uh, nummer wat we net hebben gedraaid. En dat uh, nummer dat uh, is van een, uh, van een EP, neem ik aan. Celestial Objects. En het nummer heet Runaway. En overigens, dat nummer wat uh, Death Cab for Cutie betreft, dat is Meet Me at the Equinox. Equinox. Equinox. Equinox. Ja, dat was je het woord, maar... Het is... Ja, en uh, weet je wat dat, uh, wat dat woord behelst Equinox? Nee, wist ik het maar. Nee? Nou, het, uh, dat is op het moment dat zowel het nacht als het dag gelijk zijn. Dus je hebt twaalf uur duisternis en twaalf uur licht. En dat, dag punt, en dat punt dat naderen we. Want als het goed is, zal dat waarschijnlijk dit weekend gaan gebeuren. Dat, uh, dat je dan uh, zowel uh, evenveel uh, zonuren overdag hebt, als evenveel donkere uren s'nachts hebt. Dus twaalf om twaalf. En het is overal in de wereld zo. Mooi. Mooi ik, ik hou meer van de zonuren. Die kans uh, gaan we, we meer beleven. We helemaal op nu. Ja, we weer dat, weer dat, dat, die kans dat zit er ook vet in. We hebben nog wat klaarstaan. Nou weet ik dat de Gorilla's met Damon Alburn... Demon die Ja, die, die, die man. Die, die, die maakt dus deel uit van uh, de Gorilla's. Maar die Damon Alburn heeft uh, natuurlijk ook nog een uh, ander verleden. En dat verleden dat was... Terwijl er... Uh, nog een knopje ergens uh, links en rechts uh, van de mengtafel van de is. Is van Blur en dit is Song Nummer 2. Sky. Well, I wanted something better, man. I wish for something new. And I wanted something beautiful. I wish for something true. For. I wish for something true Been looking for a Wheels van Foo Fighters. Ja, en ze zijn de enige erfgenaam van uh, die andere band... waar Dave Grohl ooit deel uit uh, van gemaakt heeft. Namelijk Nirvana. Zo wordt het toch wel uh, gezegd. Maar wat uh, de meeste mensen niet weten... maar misschien de echte insiders en de doorgewinterde Foo Fighter fan zal het wel hebben geweten... is dat deze band uit Seattle, want daar komen ze vandaan... een aantal covers hebben uitgebracht. Ja, dat wisten niet zoveel mensen, maar <laughs> toch is het zo. Uh, wat hebben ze nou onder andere gekoverd? Geco Baker Street van Gary Rafferty bijvoorbeeld. Darling Nikki van Prince. Ja, het zijn allemaal wel echt uh, uh, nummers die door andere artiesten zijn uitgevoerd. Have a Cigar van Pink Floyd. Requiem van Killing Joke bijvoorbeeld. Uh, zullen we nog eens even kijken of we nog een wat bekendere cover? Jawel. Want er komen dan van bijvoorbeeld de Credence Clearwater Revival. Born on the Bardue ko komen we tegen. Purple Rain van Queens. Uh, van, uh, van, uh, van Prince komen we tegen. Rihanna van Fleetwood Mac. En Now I'm here van Queen. En next to you van the Police. Wat minder bekend. En daar staat hij. Song number 2, dat nummer wat we net hebben gedraaid van Blur. Dat hebben de heren uit Seattle ook nog eens een keer gekocht. Of We Will Rock You van Queen. Dat, uh, dat is toch heel Fijn, erg... Blijft. Ja, dat is toch heel erg... Uh, een beetje, ik ben een beetje flabbergasted. A Stairway to Heaven van Led Zeppelin staat er ook op. Wat heel erg leuk was... Afgelopen zondag heeft de display... Die uh, band die wij hier ook hebben gehad... Ja. In de studio. Die hebben een optreden gegeven in de Joy Bar... In Zandvoort. Uh, leuke tent. Kan ik iedereen aanraden. Zeker als er een beentje staat te spelen. Um, over bands uh, gesproken. Zij hadden dus uh, de cover van bijvoorbeeld uh, Stairway to Heaven hebben zij uitgevoerd. Ja, dat, deden ze, dat deden ze keurig hoor. Dat deden ze netjes. En over coverbands uh, gesproken. Um, 28 maart staat er hier een uh, coverband te spelen. Uh, hier voor onze studio. Op de tijd dat uh, de dorpsrun aan de gang is. Of de circuitrun, hoe je het maar noemen wilt. En daaromheen worden een aantal activiteiten gehouden. Zo ook hier op het Gasthuisplein. Met een aantal optredens van bijvoorbeeld Studio 118. Die verzorgen dan een dansuitvoering. Maar ook een coverband staat te spelen. De Joyce Meisterband staat te spelen. En ze hebben een wat andere bezetting gekregen. Wat ik weet is dat Martijn... Postma eruit is. En daar is een uh, nieuwe gitarist voor in de plaats gekomen. En bovendien is de band uitgebreid met een, uh, met een backing vocal. En die heet Nienke. En er is ook een saxofonist bijgekomen. En die heet Tiander. Dus, uh, en de gitarist heet Menno. Het is niet Menno Hoestra. Nee, volgens mij niet. Volgens maar mij is het... Menno's uh, gitaarspel nog lichtelijk matig. Ik denk dat... Dat uh, voor de Joyce Meister Band iets te hoog gegrepen is voor onze Menno. Dus daarom hebben ze een andere Menno genomen. Uh, daar, uh, dat is 28 maart. Dus je kunt uh, gewoon ook van uh, muziek uh, genieten hier op het Gasthuisplein. En sterker nog, aangezien deze jongen ook op de zondagmiddag uh, uitzending heeft tussen... 12 en 5 pak een beet. Uh, zal het mij niks verbazen als ik gewoon even een geluidstukje uh, doorprik. Het is wel even wat anders dan wat we hier draaien. Maar goed. Uh, ja. Uh, hè, als het goed gecoverd is. Zoals de Foo Fighters dat doen. Dan, dan, ja, dan ben ik ook wel zo'n iemand die dan toch even zegt van. Dat gooien we de eten in. Zo. Uh, daarvoor hadden we dus John Doe's Revenge. Met een uh, opname die wij hebben gemaakt vorig jaar in ...juli of augustus, daar wil ik even vanaf zijn... ...want volgens mij was het juli... ...maar het een beetje ook een warme dag, kan ik me nog herinneren... ...nou, niet zo erg warm, maar het was een... Uh, ...het zonnetje stond er in ieder geval bij... Mm -hmm. ...en ik weet dat, uh, dat we hier... Uh, ...allerlei dingen uit, uh, uitgesloopt hebben... ...deuren werden er, werd eruit gehaald... ...om Henning een plaats te geven... ...met zijn, uh, met zijn drumstel... ...en Suus, die zat zo wat bij de voordeur... ...en daar zat nog die deur die we hier in de studio hadden... ...die hebben we er tussen gezet... ...zodat Suus ook nog duidelijk uh, te horen was... Uh, dat nummer wat je net hoorde was Black Crowds. Uh, een van de uh, nummers die John Doe's Revenge ook uh, regelmatig speelt als ze optredens doen in het Witte Theater. Daar uh, is het een beetje, zo beetje de thuishaven van, uh, van John Doe's Revenge. En dat komt omdat zangeres Suus uit uh, muiden komt. En die organiseert uh, veelal dingen voor het Witte Theater. En over, als we het over Suus hebben komen we ook aan bij Daan. Daan van Gangster. Gaan we straks nog even weer wat mee doen. En Daan is de programmeur van het Witte Theater. Dus uh, het is van het een en het ander. Nou, ik denk dat ik maar weer eens uh, weer toekom aan een stukje muziek, lijkt het. Uh... Wel eens even stil zijn. Gewoon... Ja, want dit is, dit is ook uit de omgeving. Komt uit Haarlem. En het is Kluberhard. Dus uh, ik zou zeggen. Als je van een beetje knoeperharde muziek houdt, gooi dan maar even de, de stereo vol uit. Hier de Spartan met Sharon. I trust the I realize what I'm not and then I know that it's a lot space between words is what I am you know it's there but no one really cares s avonds in een uh, ander programma de nightwalk daar gebeurde het ja. toen hadden we one more band uh, over de grond en one more band is nu no, no more, more band, band. want ja. er, oh, er zijn er twee perfect. uit en er zijn er ook uh, ja die zijn met een ander project bezig jammer en jammer die, jammer jammer ja en wie die andere twee die zijn ook met een project be bezig dus uh, het, het, het het, ergens knaagt er iets van... Ik zou het nog eens even met die, uh, met die mevrouw... Die Arianna Abbes deed, Zou ik nog eens even moeten vragen hoe dat zit. Want zij was met uh, Vincent Hartog uh, verder gegaan. In een nieuwe band. En dat was bezig met uh, materiaal aan het maken. En hoe het met uh, Stamper uh, is uh, gegaan. Stefan Annema en Rob Howard. Want Annema was de, of, uh, de bassist en... Rob Hauwer was de drummer. Hoe daarmee is, uh, weet ik niet uh, precies. Ik weet wel dat ook uh, zij bezig zijn met het een en ander. Dus ja, het uh, was meteen al nader op Agda-woord... Uh, waren ze nog heel even doorgegaan. En toen was het, uh, was het uh, lampje toch uitgegaan. Daarvoor uh, een andere band uit de buurt. Je zou zeggen van, kan dat? Nou, het is toch echt zo. Spartan, ze komen uit Haarlem vandaan. En ze uh, hebben hier en daar nog wel eens een optreden gegeven... Onder andere ook in de flinties Samen met, uh, de band die, uh, met, uh, met een aantal bandleden die we vorige week hier uh, over de grond hebben gehad. Björn van de Ploeg en Ilko mm -hmm. van Ethereal. Dat zijn winnaars uh, van een voorronde van, uh, van, deze, van deze Rob Akda uh, sessie. En die zien we dus over twee weken zien we ze terug in, in, de finale. Uh, in de finale. Dus, dus dat uh, is allemaal op, uh, op stapel. Nou, uh, wat hebben we klaarstaan? Uh, dat, we gaan weer, weer, weer terug even naar de wat stevige, stevige werk. Metallica. Daar hou je wel van, hè? Uh, natuurlijk, Metallica met The Unforgiven. Shine doing what I've shown. Never be, never see. Won't see what might have been. What I felt, what I've known. Never shine doing what I've shown. Never free, never me. Van, uh, van niemand minder dan onze vrienden van Metallica, uh, van het eerste album uh, wat ze hebben gemaakt. Ja Marcus, het uh, eerste uur zit er alweer wat op. Ja, ja, ja, want uh, we gaan zo direct nog uh, uiteraard iets uh, doen met uh, Drop Agda wordt sowieso. Maar wat we ook uh, gaan doen is uh, bijvoorbeeld uh, iets van jou draaien. Dat vond, vond ik wel grappig eigenlijk uh, net. Uh, dat zullen we zo even doen in het uh, tweede uur. Uh, maar we hebben natuurlijk nog... Uh, ja, wat ik al zei. We hebben ook nog uh, wat anders ook klaarstaan. Want uh, we willen toch ook even wat laten horen van Contest. Dat is die uh, band die mm -hmm. 8 april hier in de studio is op de donderdonderdag. Want uh, ja, elke tweede donderdag dan, uh, gaan de remmen een beetje los hier in de studio. En die jongens die maken de muziek. Vergelijkbaar wat uh, we net hebben gehad uh, met Spartan, maar dat uh, is dan weer, weer iets anders. Het is een beetje, uh, ja, uh, het, is, het is keiharde metal. Ik uh, dacht dat het, uh, we, uh, ja, hoe moet je het omschrijven? Nou ja, goed, het, het maakt niet uit. Uh, maar tot aan het nieuws hebben we deze nog, en dat is Deepash Mode. Uh, dan moet ik natuurlijk wel uh, even hier naartoe gaan. En dan kan Jij kijken wat het is, want ja, anders dan weten we natuurlijk nog niks. En dat is een, denk ik een wat andere uitvoering. In 2005 hebben ze weer eens een single uitgebracht. Here's Precious. Precious. Precious. Precious.